Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. je lekker uit en zie het zelf! In Circus Zandvoort zit jij op de uit in onze bioscoop. Circus Zandvoort! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort!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 dat komt goed. Hé, hey, hoe, uh, hoe is jouw week?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 is natuurlijk uh, op zondag uh, 27 maart uh, er weer. En uh, ja, het gaat gewoon een bomvol uh, feestje worden om het uh, zomer te zeggen. En uh, heel veel leuke artiesten, maar dat zou ik later in de uitzending wel een beetje vertellen. En natuurlijk de grote finale afgelopen zaterdag van uh, de talentjacht in ja, Rijswijk ja, ja, ja, ja. heb ik ook een klein verslagje van niet. Winnaar? wie is de winnaar? De winnaar is Carmen Lodan. Oké. Okay. En uh, Carmen Lodan, ik, ik had niet gedacht dat ze zou winnen, maar als ik uh, alles een beetje terug zie en luister, nou klinkt klinkt het toch wel een beetje gezellig. Of een beetje gezellig, een Heel beetje erg, boelgezellig. Ja. Ja. Ik denk dat Pascal ook een fragment bij zich heeft, of niet? Het is toch gelukt. Het is toch waarschijnlijk gelukt. Ik durf het bijna niet te zeggen. Wie, wie weet gaat het weer niet lukken. Maar we zullen het allemaal zien. We gaan het allemaal proberen. Of, uh, Pascal, onze techneut van tech techneuten, om het even te noemen, het uh, toch is gelukt met, half, uh, met zijn shirt aan. Ik wou bijna een reclame maken. Mag helemaal niet. Maar ik zie het nu ook. Ik weet wat voor shirt het nu is. Ja, met een H. <laughs> met een H en het eindigt op Alford. Wat is het dan? Ja. Uh, Leuke uh, leuk quiz. Maar Rudy, hoe was jouw week?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 Mm hey -hmm. Zonder jou, ik ga echt niets bedenken. Je kwam en sinds die dag vervul je al mijn wensen. Er is niets moois, dus voor jou.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 Motherfucker from Canada, I think. It ain't he from Canada? Yes, he's from Canada, which means he's got free health care. Was he? Yeah, bro, fuck that shit. But yeah, them goddamn little T-bitch orbs out there goddamn all over his Good singer. Good singer! Hij kan niet zeggen, ik kan zeggen beter dan Justin Bieber. De motherfucker weet maar één woord. Nou, stop maar hoor. dat ja, is nu wel genoeg. Dus zo denken ja. die oudere Amerikanen over uh, Justin Bieber. <laughs> Dumper. Dumper. ja. hij Dumper is de vinden van Opa haalt Justin Bieber. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View. voor zaterdag 12 maart 2011 met de nieuwe van Velsen. Dit is Take Me In.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 Er zit nog wat leuke namen in het verschiet, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Je mag er nog niks over zeggen, oké. Okay. Nee, want als ze niet worden, dan... Uh, ja, dan. Uh, <laughs> ja, dan uh, <laughs> ik dacht, dan hebben we een mooi primeurtje, maar dit, uh, dat houden we dan voor de nee, volgende keer. <laughs> meer dan dit heb ik nog niet, dus uh, hier halen ze het een beetje mee op. Nou, uh, het wordt... het uh, ja. ja, maar bij zo'n uh, evenement, kon, je zei het al, heel veel vrijwilligers. Zoeken jullie ook dan nog vrijwilligers bij het evenement? Ja, altijd, ja, altijd. Ik, als mensen, vrijwilliger, uh, ons willen helpen, heel graag.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 Iedereen is altijd welkom om te komen helpen. Dus, nou, dat is hartstikke leuk. En schrijf je in. Waar kan je je inschrijven? Ja. Waar in, kan je de, je inschrijven? Mijnspot.nl, daar staat een knopje vrijwilligers en uh, daar word je helemaal doorheen geleid en uh, kun je zeggen van wat je wil. En uh, nou, dan wordt het contact met je opgenomen door onze crewcoördinator, zoals je goed naar ons zei. Ik ga dan zeggen wat je zou kunnen doen en of je ingedeeld kan worden en uh, nou, wat je allemaal wil. Nou, klinkt allemaal weer hartstikke leuk. Precies. Bedankt weer voor je tijd. En uh, tegen de tijd als het uh, allemaal staat te gebeuren, bellen we je gewoon nog een keertje op hier in de uitzending. Nou, we gaan ook gewoon weer verder praten en uh, iedereen lekker komen over zeven weken. We gaan uh, weer mooi weer hebben, hebben afgesproken. Ja. Dat is helemaal leuk. <laughs> nou, heel erg bedankt voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel. Hè. Joet, tot dan. Doei, hoi. Self-destruction I is a blind En dit nummer kreeg nou echt zo'n gevoel. De nieuwe, nieuwe muziek hebben Entertainment View: Chase en status, en Blind Faith. En uh, ja, het eerste uur is alweer voorbij. We gaan op naar de het, het tweede snel? uur. Wat? Met gaat het uh, snel? onder andere popstar Henry.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 later terug. We gaan nu verder weer met nieuwe muziek. De jeugd van tegenwoordig. Ik hoop dat hun op de bevrijdingspop komen. Dat lijkt me echt te gek. Is al ja? keer gebeurd, hè? Is het een ja, ik ben er geweest. Getuid. Dit is Gevang. Sterrenstof en uh, tot ja. zometeen. Kijk je grappie leuk, zoet als een sappie.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 Oogs. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is mijn ja Op je polen, naar. Rol op een de afstand. Van je hemellichaam, ze is van spektaal. Klaas, omhoog, klachten. Hoe losgepast te doen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze is. Ja. te laat is. Sorry, als ik overdrijf,